9 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. De uitgever van onder meer de Volkskrant, Trouw, AD... en een groot aantal regionale kranten heeft te weinig papier. De persgroep had te laat in de gaten... dat de papiersector minder krantenpapier op de markt brengt. De uitgever moet daardoor op zoek naar andere oplossingen. Zo is de bijlage van de Volkskrant vanaf vandaag gedrukt... op ander papier en in een ander formaat. Dat papier komt van een restpartij... waar de uitgever de hand op heeft weten te leggen. De weekendbijlage van het AD en van regionale kranten... wordt vanaf begin mei gedrukt in Denemarken. Noord-Korea stopt met zijn nucleaire programma. Alle kernproeven en rakettesten worden opgeschort... en een nucleaire testlocatie wordt gesloten, zegt het staatspersbureau. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil mogelijk zo wat doen... om de door sancties verzwakte economie te versterken. Andere landen reageren positief. Zuid-Korea noemt het een betekenisvolle vooruitgang. En ook president Trump spreekt van goed nieuws. Japan wil eerst weten wat het betekent... voor de ontmanteling van Noord-Korea's kernwapens. De NS heeft voor miljoenen euro's aan schade verhaald op Vandalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om ingegooide ruiten en het spuiten van graffiti op treinen en gebouwen. In totaal heeft de NS de afgelopen vijf jaar voor 5,6 miljoen euro aan rekeningen verstuurd naar Vandalen. Voor daders die niet ineens alles kunnen vergoeden is een betalingsregeling mogelijk.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 En het weer, opnieuw een zonnige dag. In het noorden wordt het een graad of 17, landinwaarts 21 tot 24 graden. Morgen begint ook zonnig, het wordt nog wat warmer met 25 graden. In de loop van de middag ontstaan buien. Dit was het NOS Journaal. Klim 40 meter hoog op de grote kerk in Alkmaar. En zie wat de kerk al 500 jaar ziet. Via kerkraam en luchtbrug kom je vlak onder het laatste oordeel. De beroemde gewelfschildering van Van Ossane.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 in centro, ongependa kuva wa Zaidi, zaïdi. Kwaza bababu in centro sasapia Kenia. In centro Kwenye radio SUV. In centro ja it company nu ook in kenia. Heerlijke reizen down under. Pentanel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 En een halve minuut over negen. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Kees Boman, onze commentator van de Politiek, is aangeschoven. En zoals elke week, de vraag: Kees, waar gaan we het nou niet over hebben? Ik zou het wel graag willen, want het is toch bijzonder. Maar ik ga het toch niet uitgebreid doen. We praten over de SGP, de staatkundige gereformeerde Partij. Honderd jaar. Er zijn jaren voorbij gegaan, ook in mijn positie als parlementair verslaggever, dat ik nooit met ze sprak. En waarom niet? Omdat toen de tijd een partij met twee of drie zetels eigenlijk helemaal geen enkele rol speelde... in oh. het politieke landschap. En dat zegt iets over deze tijd. Eh, niemand is meer zo groot. Dus ook een SGP met drie zetels is, uh, is belangrijk. Ook al willen ze nog steeds uh, de doodstraf... en ook al bepleiten ze in hun programma de Autoloze Zondag... en niet alleen geen auto's, maar ook niet meer vliegen... en niet reizen, maar bidden. En uh, ja en daarom is het toch wel bijzonder dat de premier... daar op uh, die oh. feestelijke bijeenkomst uh, spreekt. Maar ja, je moet ook de kleintjes koel. Uh, in geval van nood. En dat is uh, de reden. Maar waar ik het echt over wil hebben is... Uh, ja, uh, de premier Rutte die uh, ontzettend veel mist veroorzaakt steeds... als het over het afschaffen gaat van de dividendbelasting. En het is nog helemaal niet een besluit. Er is nog geen wet. Maar hij wil niet vertellen waarom dat besluit nu genomen is. En er zijn papieren, of ze zijn er niet. Nou ja, je gaat ze zo over hebben. Oké, okay, we komen er dus zo op terug. Over een kwartier praten we met journalist Alice de Bruin. Ze is net terug van een bezoek aan sint Kortom, de vraag is dan: hoe gaat het daar? Daarna Nederland zoomt dit weekend vindt de eerste officiële bijentelling in ons land plaats. Belangrijk omdat het niet goed gaat met de wilde bij. We gaan erover praten met Maaike Klumpersen... dit onderzoek eh, eh, naar de bijenstand. Daar gaat ons alles erover uit. Wat was het nou voor rood bil? Rood, rood gatje. En de zwarte rimpelrug. Okay. Nou, u weet er alles ja, van er zijn, als we klaar zijn. Er zijn hele soorten bijen. Ja, ik zie iedereen hier kijken. Maar maar goed. En we dan, leren een hoop Aan een het eind bijen. van het uur gaan we praten met Larissa Panse Dit onderzoek naar moeders op leeftijd... en de dilemma's die zo uh, genaamde, nee, genoemde opgerechte vruchtbaarheid met zich meebrengt. Goed, u hoorde het, Kees, al zeggen, een politiek gevoelig onderwerp. En behoorlijk ook. Ja, ophef over de uh, afschaffing van de dividendbelastingen. Uh, al bij de presentatie van het regeerakkoord... kwam het afschaffen van die dividendbelasting onder vuur te liggen. Want hoe was dit nou opeens op de onderhandeltafel gekomen? En... Uh, oh. Dat was eigenlijk de grote vraag. Toen werd er gezegd van ja, maar de, dat is gewoon eigenlijk zomaar gegaan. Nou, ja goed Kees, jij ja, moet mij eens even vertellen, uh, is er nou... De sprake van opeens van dat er toch een memo is over die dividendbelasting. Is het er nou wel of is het er niet? Je had nee, het net al over mist of ruis. Ja, waar het, waar het vooral om gaat natuurlijk... is dat uh, bij zo'n formatie alles en nog wat uh, voorbij komt. Het zijn echt honderden, zo niet uh, duizenden onderwerpen... die allemaal even afgevinkt moeten worden. En niet alles is een politieke discussie. Dit onderwerp is gevoelig, hè, omdat het niet gaat over... Hè, ik hoorde het gisteren Jesse Klaver nog bij pauze, zeggen... Over ons geld, dat is kletskoek, het gaat niet over ons geld... het gaat over niet zorgen dat het ons geld wordt. Hè? Want belasting, die hef je, en dan krijg je geld... en dan kun je er iets mee doen voor iedereen. En als je het niet heft, dan heb je het niet. Dus het is geld van een ander. Maar goed, belasting afschaffen voor ondernemers... dat is toch wel een, een gevoelig punt. En ja, dat is zo gevoelig... dat een aantal partijen daar eigenlijk helemaal niet zo'n trek in hadden... bij uh, die formatiebespreking. Maar ja, plots was het er. En de vraag inderdaad is al maanden... Uh, ja, waar lag dat uh, voorstel? Uh, is dat berekend als je die dividendbelasting uh, afschaft? Wat voor voordeel dat voor ons allemaal uh, heeft? Hè? Want we krijgen dan in ieder geval toch minder belastinggeld. Maar blijkbaar is dat goed voor ja, waar is het goed voor, voor de economie. Zij uh, de premier goed voor uh, bedrijven om die hier te houden? Want is twijfel over... Nou ja, en hij zei gisteren opnieuw, uh, omdat er toch uitgelekt is... dat er wel iets van op papier staat... Op op zijn persconferentie het volgende over. Wat wij ons gevraagd werd was... Uh, buiten het formele dossier van die 1400 stukken... zijn er nog andere stukken geweest, specifiek regulerend uh, De uh, dividend Withholding tekst, de, de dividendbelasting. Uh, daarvan heb ik toen gezegd, en ook andere fractievoorzitters... dat is ons niet bekend. Dat, dat, daar hebben wij geen herinnering aan. Geen herinnering aan, Kees. Ja, nou ja, ik heb ook heel vaak aan dingen geen herinnering. Omdat ik het me zo goed herinner dat het heel naar is en dat ik er eigenlijk niet over wil praten. Ja, dat en heet daarom... liegen, toch? Nee, nou, dat heet verdringen? Nee, dat heet verdringen. Dat is niet liegen. Ja, gisteren werd het inderdaad ook door Klaver gebruikt: liegen. Dat is een heel zwaar uh, woord. Het is goed om heel even uit te leggen hoe dat bij zo'n formatie gaat. Ja, ik ga niet al die zeven maanden hier in tien minuten proberen door te nemen. Wat een uitdaging zou zijn. Maar het gaat vooral over het vrijgeven van die stukken. Ik zei net al, er wordt over alles gesproken. Rutte, je hoort het ook in deze uh, tekst van hem. Er zijn aan de Kamer, want de Kamer wil geïnformeerd worden. We hebben hier het dan over gehad. En wat voor onderzoeken zijn er over al die onderwerpen geweest? Welke fundering ligt het ten grondslag aan zo'n regeerakkoord? Er zijn er zo'n 1400 formatiestukken naar de Kamer gestuurd. Heel erg veel. Staat verder in geen enkele regeling. Dat is eigenlijk een coulantse gedrag. Dat spreken de formatiepartijen met elkaar af. Die hebben een hele stap. Zullen we dit naar de Kamer sturen? Zullen we dat naar de Kamer sturen? Nou, dat zijn er zo'n 1400. Nou, is het wel raar dat met nou net een stuk... wat er toch blijkt te zijn, stond in trouw. was een mooie scoop. Wetenschappers hadden via de wet... openbaarheid bestuur gevraagd aan het ministerie van Financiën. Staat er eigenlijk iets over op? Papier? Papier, wat dat ons oplevert, uh, het uh, niet-innen van de dividendbelasting. Nou, er blijkt dus toch iets op papier te staan. Heeft Financiën ook erkend. Maar we gaan het jullie niet geven. Nou, dat is dus raar. Waarom je En dat... het argument van Rutte is, als je dat wel namelijk in dit geval doet... dan is er gewoon bijna niet meer te formeren. En toen dacht ik, nu begrijp ik het helemaal nee, niet meer. Nee, ik moet er wel een maar bij, uh, bij toevoegen, aan toevoegen. Want het is natuurlijk wel zo dat in zo'n formatie... een ambtenaar en adviseurs, ze sturen mailtjes, schrijven briefjes even. En die zeggen ook wel eens een keer, nee, moet je niet doen, dat is heel slecht, of dat is veel te gevoelig. He, zeg maar persoonlijke notities of uh, beleidsnotities die ook het karakter van de mening hebben. En of dat gewoon eens een keer eerlijk schrijven, dit is gezeik of zoiets. Dat zal zeker gebeuren. En daarom is er een situatie ontstaan door die wet openbaarheid bestuur. En dat is wel goed te weten, dat ambtenaren tegenwoordig vrij gevoelig zijn. Ik weet het ook van ambtenaren, om al die mails maar te sturen. En er is mij door iemand de afgelopen week ook gezegd... het beste bij delicate feiten, en zeker bij delicate cijfers... is dat je ze opzoekt, dat je vervolgens aan de politicus... aan die formatieverta-tafel ze vertelt... en hem of haar dwingt het uit het hoofd te leren... zodat het niet op papier staat en dat je er later op kan Aha. worden aangesproken. En maar de dan... werkelijke reden daarvan is? Nou, de werkelijke reden hiervan is dat het dat ik het gewoon niet kan geloven dat over een onderwerp te zitten... die, die vier uh, formatie, dus met hun adjudanten zitten aan de tafel... het definitieve regeerakkoord ligt daar. De dividendbelasting gaan wij afschaffen. En dat uh, levert ons 1,4 miljard op. En dan is er niemand die zegt, Hé, waar komt het eigenlijk vandaan? Hebben we het daar wel eens een keer over gehad? Nee, het is aan een zijtafel besproken bij de financiële specialisten. Maar ja, ik heb, dat staat bij ons helemaal niet in het, in het verkiezingsprogramma... Staat het bij jou, Gertjan? Staat het in het verkiezingsprogramma van de VWD? Nee het staat er, en men gaat over tot de orde van de dag. Zou nog gekund hebben, waren het niet... dat er vragen bij het debat in de Tweede Kamer overkwamen... over het regeerakkoord? en dat er nog eens apart een debat over die dividendbelasting En dan is. komt er een heel fundamentele vraag natuurlijk... naar voor wie heeft in Nederland eigenlijk voor het zeggen? Is dat het kabinet of zijn dat die grote maatschappijen? Nou, strikt genomen, zo staat het in de grondwet... heeft de Tweede Kamer het voor ja, okay. het zeggen. Want dat is het hoogste orgaan in ons bestel. Als je daar overigens elke week rondloopt... dan uh, kun je ik inderdaad niet. wel eens twijfelen... of <lacht> dat echt zo is. Maar dat is een ander verhaal. Nee, in dit geval gaat het eigenlijk... over één punt. Er is een stuk... wat bij financiën ligt. Zij willen dat... niet geven. De premier zegt... dat zou alles en iedereen schaden. En dat zou ook formatie zo mogelijk maken. En zo'n formatie is al heel complex. Wat ik een bijzondere opmerking vond. Want hij zei het op een wijze... alsof het een vreselijk... slepend proces was waar hij eigenlijk liever niet had willen bijzitten. Maar goed, in dat stuk staat waarschijnlijk, ik weet het niet, hè, want ik heb het ook niet gezien, staat waarschijnlijk ja, die dividendbelasting kunnen we wel afschaffen. Dat wil het bedrijfsleven graag. Sterker nog, ook de VVD wil dat stiekem. Hè, via lobbyisten eh, hebben ze dat gevraagd in die partij. Eh, willen dat eigenlijk ook wel graag. Maar het levert eigenlijk ons niks echt op. Met andere woorden, er staat waarschijnlijk op papier een, een, een, een advies van, nou, je kan het wel doen, maar uh, je hebt er niks aan, doe het maar niet. En dat is natuurlijk een beetje een affront. Dus die mist die de premier niet wordt. Ik heb er geen herinnering aan. Ik weet niet of er een memo is. Dat is ook soms een patroon van, uh, van deze premier, die een goede en sociaal uh, en contactueel zeer vaardige man is. Maar die heeft toch wel zo langzamerhand gewoond om af en toe zo'n beetje uh, te zeggen, ja, nee, ik, ik weet het niet meer. Denk maar aan die bonnetjes toen bij TV hè, waar we jaren ja, over gezeurd hebben. Uh, nou, daar heeft Pechtot nog aan gerefereerd. Dat hij op een gegeven moment zegt: het lijkt wel dat gedoe ja. we met die bonnetjes: van waar is mijn bonnet? Ja, precies, dus het is altijd bij, bij, bij, bij Rutte is dat wel een beetje zo'n ding van ja, God, dat is allemaal. Dat, dat, dat weet ik niet, heb ik allemaal niet gezien en zo. Nou, denk maar een laatste gedoe over het gas. Hè. Ja, maar kunnen we dat allemaal wel betalen en zo. Dat is helemaal niet belangrijk. Het geld nu, de veiligheid van de Groningers is belangrijk. Nou, iedereen weet natuurlijk, en dat is nu gaande, dat het allemaal hartstikke veel geld kost. En specifiek nu gaat het ook over het geld in het kaart achter de schermen, want nu wordt de begroting, het is al heel vroeg, voor het komend jaar, hè, wat we straks met Prinsjesdag zien, dat is pas in september, maar het gaat sneller dan we denken, eh, wordt het allemaal nog eens bij elkaar eh, gezocht. Dus dat zijn allemaal, al die cijfers zijn gevoelige punten. En het interessante wat nu van de week gaat gebeuren in de Tweede Kamer, is dat de oppositie de hoop lopen, hè, dat staat ook in de kranten. Eh, ja, die duikt boven. Jesse Klaver die... Explosief. Nou, laten we wel wezen, ook Jesse Klaver heeft ook aan de formatietafel gezeten en ik denk dat er ook heus al briefjes zijn van GroenLinks die uh, niet de buitenwereld hebben gezien. Dat gaat nu eenmaal bij informatie. Maar dit is een belangrijk punt, want iedereen wil weten. Uh, want er moet nog een wet komen uh, van ja, heeft dat nou zin? Of is het uh, het uitrollen, zoals Britse kranten ooit schreven, van de rode loper voor, uh, in Nederland voor het bedrijf Unilever, dat ze hier in kantoor zouden houden. Maar het punt is dat we deze week een debat gaan zien over die stukken die men niet wil uh, naar boven Krijgen. Ik denk dat er vooral gespeeld wordt richting D66, omdat die eigenlijk vinden: heeft Pecht dat al gezegd, als het er is, dan moeten we het gewoon zien. Dus dan gaat men zich misschien richten op, uh, op D66. Ik denk dat dat onterecht is. Ik denk dat men vooral zich moet richten op de premier. Die stukken die zijn er. Geef ze. Het is belangrijk voor de Kamer straks richting de wetgeving over het afschaffen van die belasting of dat een juiste keuze is, wel of niet. We moeten een gefundeerd uh, argument hebben. Kom maar voor of tegen te zijn. En het tweede is, iemand waarbij, een partij waar we eigenlijk helemaal niet op letten, dat is het CDA. Die, die, die gaat steeds naar achteren hangen een beetje als het balletje voorbij komt. Uh, het is wel een CDA-minister die op uh, financiën zit en die kan ook gewoon zeggen, ja, ik vind dat dat stuk openbaar moet worden. Maar Kees, als er zoveel gedoe over is en zoveel hij over overgemaakt worden, dan doet het toch vermoeden dat er werkelijk brandbaar ma materiaal het is. Uh, het is nou eenmaal in de politiek zo dat... Uh, als er wel iets is op papier en je wil het niet geven... gaat iedereen uh, uh, steeds peuren in, uh, in, dit, uh, in dit verhaal. Uh, let wel, dit is een uh, blok aan het been van de coalitie. We hebben het nu over een plan van een kabinet... wat in een regeerakkoord staat, waar nog wetgeving over moet komen... Het moet behandeld worden in de Tweede en nog in de Eerste Kamer. Dus het komt steeds terug. En eh, men wil gewoon. Maar ook wat als... kan er dan zo brandbaar wezen? Nou, namelijk gewoon het advies niet doen. Ja. En zo simpel is het. En eh, Premier Rutte heeft met name gezegd... wel doen, want dat gaat ons heel veel opleveren. En dat is niet echt bewezen. Ik denk dat het zo simpel is... En dan als... willen ze weten of inderdaad de Unie gedreigd is. En dan willen ze ook weten... als dat zo is, is er dan ook aangekoppeld... als jullie dat doen, dan komen wij met het hoofdkantoor in nou Nederland. Nou ja, je weet niet, ik denk dat die uh, mailtjes... Uh, niet uh, de uh, transparantie uh, zullen doorstaan. En dat we die niet zullen zien. Maar uh, ja, er is natuurlijk natuurlijk wel al jarenlang gelobbyd door het bedrijf. Ook door bedrijven. Het ging in het vorige uur over Shell. Uh, allerlei grote bedrijven hebben al gezegd... die belasting moet je, moet je afschaffen. En uh, ja, Ik ben benieuwd uh, of men uh, die, uh, die vraag van het parlement voor transparantie wil beantwoorden. Er zijn natuurlijk heel veel sideletters, want er is meer wat er niet is en wat er wel is. Er worden in zo'n formatie, het is even een zijpadje, maar let er maar op dat het binnenkort gaat spelen, van, er zijn drie commissarissen van de koning die gekozen moeten worden. Het zijn vacatures. Er komt iemand die de vicepresident van de Raad van State moet worden. Daar is een vacature voor. Donner gaat weg. En er moet iemand straks Nederland mede vertegenwoordigen in de Europese Commissie. Daar is nooit over gesproken. Daar staat niks van op papier daar is nimmer een mailtje over verzonden ja, dat heet de side letters. maar er zijn ook bij een formatie nemen heel veel stukken die uh, niet bestaan, een soort non-papers en uh, ja Zo'n formatie is toch altijd omgeven met veel secrecy en eh, tactische eh, verhalen... die beter de buitenwereld niet kunnen nou. weten. En eh, het rare was gisteren ook dat Rutte nog eens zei... ik ben dolblij dat ik niet alles weet. Ja. Nou, in dit, verhaal, dit geval denk ik dat hij heel goed weet... Uh, wat dat hij deed. Ja. en dat hij uh, dolblij uh, hoopt te zijn en te blijven... dat het nooit bekend wordt. We sturen je weer terug naar uh, Den Haag, Kees. Uh, nu alweer? Al <laughs> nee, we gaan weer naar het strand. Dank je wel, tot volgende week. Op 6 september vorig jaar werd het Caribisch eiland of gebied... getroffen door orkaan Irma. Het was de zwaarste orkaan ooit in dat gebied... en met name Sint Maarten was de ravage immens... De orkaan verwoest een groot deel van de gebouwen en de infrastructuur. En deze week tekende staatssecretaris Knops, wie kent hem niet... de overeenkomst met de Wereldbank, waar lang op werd gewacht. In totaal stelt Nederland 550 miljoen euro beschikbaar... voor de wederopbouw van Sint Maarten. En dat geld komt dus uit een fonds dat wordt beheerd door de Wereldbank... want dat is een neutrale instantie. Journalist en collega Edith de Bruin komt net terug van Sint Maarten. Ze was daar met het Rode Kruis om te kijken... Hoe de maatschappij weer op gang probeert te komen valt me tegen dat je niet echt heel bruin bent. Ja, dat zei je net ook al. Ja. Maar ik dacht jij denkt zeker dat ik daar op een bedje in de zon ja. heb gelegen. Maar wat heb je wel gedaan? Ja, ik ben natuurlijk aan het werk gegaan daar, okay. dus uh, in de zon zitten. Dat wat deed ik. Wat heb je niet. gezien? Ik heb heel veel gezien. Laat ik beginnen het moment dat ik aankwam vliegen. Want dan zit je toch een beetje uit dat raam te kijken en dan denk je: nou, oké, okay, wat is hier aan de hand? Wat kan ik zien vanuit de lucht? Toen zag ik nog niet zoveel. Dat kwam ook wel een beetje omdat ik in het midden van het vliegtuig zat. Dat is ook niet altijd handig. Maar ik zag niet veel. Maar toen ik eenmaal die luchthaven haven dan, dan verwacht je een groot gebouw waar je je koffer op kan halen. Nou, dat grote gebouw stond er wel. Daar was het dak vanaf. En eh, daar ging ik niet naartoe. Ik ging in een soort partytent. tent werd ik binnengeloodst. Daar moest ik mijn paspoort laten zien. En dan hangen er grote plakaten met een soort excuses van hoe het er daar uitziet voor de gasten die binnenkomen. Ik werd opgehaald door eh, cameraman Tim van Dijk. Die met mij een paar dagen rondgereden is op het eiland. En eh, dan zie je het wel gelijk. Want dan rij je binnen twee minuten langs water waar allemaal boten schots en scheef liggen. En dan ligt er niet één boot schots en scheef. Dan liggen er echt wel tien of twintig. Dus dan denk je al, heeft niemand dit kunnen opruimen? En die liggen op het strand maar... of zo? Nou, die liggen dan tegen de kade aan. Of, of echt helemaal dwars in het water. Je ziet boten, die zijn inmiddels omhoog getrokken. Helemaal onder de blubber. Je ziet van die restaurantboten, van die hele grote... die ook omver zijn. Dan ligt er weer een bootje tussen. En dan liggen er ook weer een paar auto's naast. Alle auto's die je zien, ziet, die zijn bijna beschadigd. Dus die hebben een achterruit wat helemaal dicht gepraat. Uh, Plakt is met plastic, eh, dan opeens wordt het duidelijk dat er schade is. En toen werd ik naar mijn hotel gebracht en daar zag ik nog niet zo heel erg veel, maar eenmaal in mijn kamer en ik keek naar buiten, zag ik over van die blauwe zeilen van de daken die overal vanaf zijn gewaaid. Dus het werd mij steeds meer duidelijk: er is hier wel wat gebeurd. En eh, de volgende dag ben ik eh, met de cameraman het eiland rondgereden. Nou, dat was echt. Een shock. Ik, ik ben eerlijk gezegd, ik ben vooral altijd presentator geweest, altijd zoals jullie nu in een studio gezeten. En nu stond ik met mijn poter in het bluswater, dat is heel wat anders, kan ik je verzekeren. En toen dacht ik, help, er is hier gewoon een soort bom afgegaan. Zeker het Franse deel, dan weet je niet wat je ziet. Alles is kapot. Echt 90% van de huizen hotels is sowieso beschadigd. Nou, dat is opmerkelijk, want ik, ik ben er ooit is geweest. En wat mij toen opviel... was het enorme verschil tussen het Franse gedeelte... en het Nederlandse gedeelte. Dat Franse gedeelte, dat was veel chieker, eigenlijk. Ja, dat je, klopt. Dat zie je ja. er ook nog wel een beetje doorheen. Als Jawel, je... maar het dus is niet zo dat ze... Dat ze omdat ze daar chieker zijn... dat ze daar uh, beter uh, aan het opknappen zijn gegaan. Nee, helemaal niet. Sterker nog, ik vind dat op het Nederlandse... Het Nederlandse deel is het... nou, nog niet redelijk aan kant, maar daar is wel het leven... redelijk op gang. Terwijl aan het Franse deel... dat lijkt wel een soort ghost town. Daar kom je in, in straten waar... Alles kapot is. Dus mensen leven op straat, of niet? Ja, mensen leven op straat. Ik ben bijvoorbeeld in de Dutch Quarter geweest. Jij zei, ik ben met de Rooie Kruis uh, meegeweest. Dat was niet helemaal waar. Ik ben een paar keer met u meegeweest naar bepaalde projecten. Een van die projecten was de wederopbouw van, van huisjes. Er zijn veel meer organisaties die dat trouwens doen op het eiland. En dan kom je in de Dutch Quarter, wat eigenlijk al een arme wijk is. Daar staan natuurlijk niet van die hele mooie concrete buildings... om het zo maar te noemen. Dus dat zijn houten huizen. Nou, Die waren echt met de grond bijna gelijk. Gemaakt. Er stonden aan de zijkant stond nog dan wat. En ik kwam bij mijn vrouw naar binnen. En die en nou, ik, ik stond echt bijna te janken. Ik dacht: hoe kan het zo zijn dat in ons koninkrijk, want laten we uh, het is ons koninkrijk, dat vergeten we misschien allemaal, dat er in ons koninkrijk bijna acht maanden na de orkaan mensen nog steeds in deze situatie moeten leven? Nou ja, dat, dat, dat weet jij natuurlijk zelf ook wel hoe dat komt. Omdat er uh, een, een regering zat die uh, Precies. als corrupt werd gezien. En dat ze hebben gezegd: van ja, dat geldt dat houden we nog even achter. Ja, ja, dat weet ik Dat weet ik allemaal. Daar heb ik het natuurlijk met heel veel mensen over gehad. Ja. Maar toch, als je daar woont, ja. en je weet dat over vijf weken, want zo is het in juni begint uh, het orkaanseizoen weer. Ik zie nu al lijstjes verschijnen, met name hoe de orkanen worden genoemd straks. Die mensen zijn als te dood. Die hebben nog geen dak boven hun hoofd. Het is nog niet geregeld. En die willen gewoon dat het veilig is. En ik, ik sprak ook met psychiaters op het eiland. Die hebben heel veel werk. Die lopen, die staan tot zo... Uh, omdat iedereen nog een soort post traumatisch stresssyndroom heeft van de vorige orkaan. Ik sprak met mensen die zeiden, je kunt het je niet voorstellen... als zo'n orkaan langskomt en je weet dat hij eraan komt. Hè, dus iedereen bereidt dat voor. Ik sprak een Nederlandse vrouw, die had vijf van die toeristenwinkeltjes... op een boulevard. En die zijn allemaal weggevaagd. En die was nu weer bezig om er eentje op te bouwen. Komen er dan toeristen? Nou, er komen nu wel weer toeristen. Je zag ook wel weer een cruiseboot Want wie liggen. wil daarheen? Nou, de, als je er een beetje doorheen kijkt... en je zit op de goede stranden waar het redelijk overeind is gebleven... dan kun je daar wel zitten. Maar deze vrouw vertelde om dat verhaal af te maken... Nee. dat als zo'n orkaan er aankomt, dan is het eerst heel stil... dan is het water helemaal vlak, dan denk je... nou, waar hebben ze het over? En dan opeens zwelt het aan. Ze zegt, ik zat in mijn huis met mijn kinderen. Het is net alsof je de druk op je oren... daar heeft iedereen het over, de enorme druk op je oren. Dus als je in een auto de ramen opendraait... dan heb je ook zoiets van help. Nee. Nou, zegt ze, dat had ik. Ik heb de oren van mijn kinderen dichtgegeven uh, Drukt, omdat het zo vreselijk was. Maar de veerkracht is er nu weer wel. Want deze vrouw heeft weer een nieuw winkeltje opgebouwd. Probeert daar weer wat van te maken. Je ziet inderdaad de eerste toeristen weer komen. Er zijn veel mensen die daar al 30 jaar komen. Bijvoorbeeld Amerikanen die via timesharing dan zo'n appartement of hotel hebben. Of een huis. En die komen wel weer. Want het zijn ontzettend aardige mensen daar. Het is een heel gevarieerd eiland met nou ja, wit, zwart, uh, Spaans, Engels, Nederlands spreken ze. Uh, het Alles gaat door elkaar heen. En daarom is het ook Heel boeiend. Dus die toeristen die daar al jaren komen, die willen wel weer. De chaos is dus gigantisch. Er moet iets gebeuren. En het eiland zelf heeft natuurlijk geen. Ja, pepernoot om de kont te krabben, om het maar simpel te zeggen. Nee, en mensen hebben natuurlijk heel veel moeite om nu de eindjes aan elkaar te knopen. Want 90% van de mensen werkt in toerisme. Toeristen zijn er nu gewoon nee. bijna niet. Het is denk dat dat misschien 20% van de hotelkamers weer open zijn. Je rijdt langs hotels, waar, waar van die hele grote resorts, waar niks gebeurt. Een zwembad half leeg, palmbomen die omver liggen. Het ziet er zo treurig uit allemaal. Vanuit Nederland is toen toch vrij snel besloten dat er inderdaad absoluut noodhulp zou komen. Dat bedrag 5%. 550 miljoen was een voorlopig streefbedrag... dat er consequenties aan vast zijn geknoopt. Namelijk, dat gaan we niet in Mercedes-rijdende types doen... die ook nog misschien aan drugshandel en weet ik veel wat gelieerd zijn. Ja, daar beginnen we gewoon niet aan. Op zich een logische positie om voorwaarden te stellen aan het geven van dat geld. Nee, maar dat is ook wel terecht. En het is ook goed dat dat nu via de Wereldbank gaat... hoewel er dan weer heel veel aan de strijkstok blijft hangen. Maar het is nu wel bijna zeven, acht maanden later. En ik denk alleen maar aan die vrouw die in dat huis woont zonder dak. Dat is wel zo, ja, maar die... die politiek weigerde gewoon consequent... om gewoon zaken te doen, zodat ze in ieder geval het mogelijk konden maken. Want die voorwaarden waren gewoon en duidelijk. Ja, dat, dat is allemaal waar. Maar ik, nogmaals, ik ga terug naar die vrouw in dat huis... Waar geen dak op het, uh, uh, die geen dak boven haar hoofd ja. heeft. Die straks gewoon die orkanen weer eraan ziet komen. Maar dat is gruwelijk. En die heeft niks te maken met een een of andere foute Marlin die die daar gewoon de boel niet op orde had. Nee, maar een Nederlandse regering kan ze ook niet permitteren om dit gewoon zomaar te doen. Nee. Nou ja, jongens, je verdeelt het maar hoor. Nee, o, nee maar, je maar het ook moeten doen. En je drinkt dus... er lekker whisky van. Nee, maar goed, ik ga helemaal niet over die politiek daar. Ik heb met die mensen gesproken en ik en, en, ik bedoel, ik ga die, die politiek ook niet zitten verdedigen, het land niet verdedigen. Ik vind gewoon dat die mensen geholpen moeten worden en dat dat daar dat de tijd dat het echt snel moet gebeuren en dat eigenlijk als er nu mensen luisteren die geen baan hebben en bouwvakker zijn. Die zijn er inmiddels ook niet meer zoveel in Nederland. Maar ga daar naartoe, want de kranten staan met hele grote advertenties. Ze hebben natuurlijk gewoon werkluin nodig... die daar de boel kunnen opknappen. En ik bedoel, iedereen, er zijn nog meer eilanden die zijn getroffen. Dus overal zoeken ze bouwvakkers die gewoon weer de huizen kunnen opbouwen. Want dat gaat nu wel Maar dat zoeken gebeuren. ze in Nederland nog meer, hoor. Ja, precies. Maar in Nederland hebben de meeste mensen... toch een dak boven hun hoofd. Ja. En ik bedoel, ik heb een vrouw gesproken van 80 die als het regent, dan moet ze ongeveer aan de zijkant van haar huis gaan zitten om droog te blijven, uh, Ja, ik, ik vind het gewoon allemaal heel treurig. Maar wat er ook gebeurt, het gaat in die vijf weken toch ook niet lukken? Nee, ik denk het niet. En, en dan hoop je maar dat dat orkaanseizoen dat dat meevalt. En je hoopt dat de mensen veerkrachtig genoeg zijn om die boel daar weer op te bouwen. Dat hoop ik echt, zodat ze volgend seizoen, bij het toeristenseizoen, dat er weer meer cruiseboten zullen komen, want er komen er normaal gesproken zes per dag. Die lopen dan uh, Philipsburg in. Daar heb je straatjes met, dat begrijp ik dan weer helemaal niks van, met alleen maar juwelierswinkels, omdat al die Amerikanen die willen diamanten kopen... als ze op vakantie zijn. Jou ja, gek kan dat zijn? Ik... Ja, wat moet je anders? Ja, wat moet je anders? Maar goed, ik, ik liep ook door die straat... en die mensen dachten, oh, dat is allemaal mannen voor die, voor die winkeltjes. En ik dacht, ha, deze vrouw ziet eruit alsof ze wel een diamantje wil. Dus ik bedoel, dat is wat... Ja. dat wilde ik natuurlijk helemaal niet. Ik, was, ik ging alleen maar vragen hoe erg ze het hadden. Ja. Maar goed, dat bedoel... Je hoopt toch dat dat eiland wat zich heeft ontwikkeld... tot een belangrijke toeristenbestemming... ik las gisteravond nog dat het nummer 25 op de TripAdvisor was, geloof ik... je gunt deze mensen toch dat toerisme dan weer. En dat ze er weer wat van kunnen maken. En, en, en dat ze gewoon hun leven weer op orde krijgen. En dat ze niet hoeven te bedelen voor eten. Want ik heb ook mensen gesproken die, die hebben geld... die gaan de, gaan de buurten in om hun eigen voedsel uit te delen. Maar heb jij er nog iets uh, gemaakt? Iets, ja, ik iets heb heel veel gemaakt. Nee, ik maar, heb een verhaal... Ja? Nee, maar ik bedoel... Uh, wat je, wat je laat Daken zien. gemaakt bedoel je? nee nee, nee. nee ik bedoel, Vanuit je vak heb je reportages <laughs> ja, ja, gemaakt. ja Ik, heb, ik was daar. Dat moet ik er wel even bij ja. zeggen. Ik was er in opdracht van Rotary Nieuwsport. Waar ja. ik uh, sinds kort lid van ben. Toen wij net opgericht waren. Hebben wij iets gedaan voor de media op Sint Maarten. Wij dachten wij moeten ook een steentje bijdragen. Ja. We hebben een benefietavond georganiseerd. Dat was in november. Dat geld hebben we. Daarvoor ben ik ook naar Sint ja. Maarten gegaan. Ik heb met de media daar gesproken. Er zijn al wat kranten omgevallen. Er is nog maar één uh, krant die overeind is. Dat was mijn opdracht. En daarnaast heb ik voor Max, bijdragen gemaakt voor uh, Max Vandaag, de, de online uh, website. Oh, okay. En ja, voor je... Hallo Nederland. En dat, is allemaal, dat staat nu allemaal online. Dan kunnen mensen dat zien als ja. ze geïnteresseerd zijn gereisd. Nee, ik dacht, je ja, gaat daar niet heen zonder dat je iets mee hebt. Nee, neemt. precies. Ik ja. dacht, ik ben journalist en ik, ja. ik ben eens een keer uit die studio. Dus ik sta nu oh. inderdaad met mijn poten in het pluswater. En dan doe je wat, toch, en Kees? Zeker. Zo werkt dat. Heb je nog met de mensen daar gepraat over de situatie qua... Uh, zeg maar corruptie en waarom dingen gegaan zijn zoals ze gegaan zijn? Nou ja, wel met, met de mensen... De, ik ben natuurlijk inderdaad ook met het Rooie Kruis bijvoorbeeld meegeweest. Zij delen nog steeds uh, maaltijden uit aan, aan kinderen. Uh, ontbijt en lunch. Dus daar ben ik ook gaan kijken. En ja, dan vertellen mensen van... we weten allemaal hoe het zit met, met, uh, met de corruptie. Of, uh, ja, of vermeende corruptie. Want ik weet niet of het nou echt allemaal uh, zo bewezen is. Maar die man heeft moeten verdwijnen. Uh, dat vinden ze natuurlijk allemaal heel erg. Maar de, hun eerste levensbehoefte is nu gewoon... Uh, eten. Uh, het dak boven hun hoofd. Zorg dat je kinderen weer naar school kunnen. Er zijn heel veel mensen zijn het eiland afgegaan na de orkaan. Ik hoorde een verhaal van een man die had een heel mooi huis. Dat huis was plat. Uh, hij heeft de verzekeringsgelden opgevangen. Opge uh, ja, ja. En had een, uh, een, een mooie, dikke BMW. Hij is naar het vliegveld gereden. Hij heeft de eerste, de beste jongen die daar stond, zijn BMW gegeven, de sleuteltjes. En hij heeft gezegd ik ga hier weg en ik kom hier nooit meer terug. Want ik kan er wel iets bij voorstellen. Het, ik vind het nu al heel erg wat ik zie, maar net Daarna was het natuurlijk helemaal ja, een enorme ravage. Heb je nog iets positiefs uh, gezien? Jawel, want ik heb heel veel positiefs gezien. Want ik, ik zie ook mooie stranden. Ik zie een prachtige blauwe zee. Ik zie heel veel toeristische potentie, wat, wat er ook altijd was. En ik hoop dat dat weer terugkomt. Ik hoop dat het voor die mensen terugkomt. En ik heb prachtige mensen gezien die dat land weer willen opbouwen. En die gun ik het zo. Want het is wel, nogmaals, het is ons koninkrijk. En als hier ergens in een, in een dorp of gemeente uh, het er zo uitzag... Dan, dan was het land te klein... Hartelijk dank. U hoorde Alice de Bruin, journalist... en Max collega dus net terug van Sint Maarten... en met eigen ogen heeft gezien dat daar bij lange na... de zaak nog niet op orde is. Hartelijk dank. Wat vind je nou weer te vertellen? Je ziet er allemaal tussen de bijen. en Ik heb hier allemaal kaarten van de wilde bijen, want ik was zo verbaasd dat er zoveel soorten waren. Okay. En hier zie ik de heideveelt bij, de grote wol bij, de wormkruid bij, de tuinbladsnijder, de pluimvoet bij, de grote klokjes bij, het vosje, het roodgatje. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Wij hebben hier een. En, uh, een gast die ons van alles gaat vertellen over de bijen. Want het gaat helemaal niet goed met de bij. Het is niet alleen jammer voor de bijen, maar het is ook jammer voor onszelf. Want die bij levert een enorme bijdrage aan de productie van ons voedsel. Zo'n 75 van de gewassen is afhankelijk van de bestuiving door insecten. Uit de studie van de Verenigde Naties blijkt dat bijen en andere bestuivers... jaarlijk voor 153 miljard euro bijdragen aan de wereldeconomie. Ja, zo heb je het misschien nog nooit bekeken. Maar zeggen ook wel mensen, 500 miljard. Dit weekend is er in Nederland een nationale bijentelling. Waarbij mensen worden opgeroepen om de bijen in hun tuin te tellen. Net zoiets als de vogeltelling, maar dan een beetje moeilijker. Alles voor de goede zaak, vindt natuurimker Maaike Klumper. Want dat is onze gast. Want elke bij is er een. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, en uh, die gaf mij ook net die kaarten waar ik uh, al die soorten uh, uit voorlas. Want uh, dat was voor mij eigenlijk de grote verrassing. Dat er zo verschrikkelijk veel verschillende soorten. Maar dat zijn dus wilde bijen. Dat zijn wilde bijen. Ja. Je moet dan u... echt een onderscheid maken tussen honingbij ja. en de wilde bij. En kunt u die allemaal uit elkaar houden, die wilde bijen? Nee, die kan ik niet allemaal uit elkaar houden. <laughs> maar want, is een uh... honingbij dan iets anders dan een wilde bij? Kunt u dat nog even? Wat is het verschil dan? Ja, Een honingbij, dat is eigenlijk een gekweekte bij, hè? een soort koe. En maar, die wordt speciaal oh, gehouden als cultuurproduct voor de honing. Want anders maken ze geen honing? Um, ze, ze, ze zijn ooit eens begonnen met honing maken. En toen zijn ze gecultiveerd tot het maken van meer honing. Net zoals de koeien voor meer melk. En dat, die worden dus onderhouden in een kast door een imker. Een honingimker. Um, Wildbijen die leven solitair. En die honingbijen die leven dus als volk bij elkaar. Ja. En honingbijen, of wilde bijen, die, die leven vaak solitair... of met, met hele kleine groepjes bij elkaar. Honingbijen, of wilde bijen, hommels... Uh, allerlei andere insecten die dat ook zo doen. Maar die maken wel honing, maar alleen voor zichzelf? Of? Alleen om de winter door te komen. Ja, ja. Ja, die, die vullen een soort pijpje of een rietje okay. of een beetje rommel in de tuin hebben dat ze, dat ze het kunnen verstoppen en dan kunnen ze zich de winter door terug eten. Is de winter voorbij, dan kunnen ze uitvliegen en weer opnieuw eitjes leggen. Oh, nou ja, in, interessant. Uh, ja. U, u liet mij net zo'n heel mooi honingraadje zien. Hè, wat verbazingwekkend licht is als je dat, uh, als je dat vastpakt. Ja. Dat is wat dus de honingbijen maken. Maar die wilde bijen die doen dat dus niet. Die, die ja, nee, die maken dan één pijpje vol. Met ja. eigenlijk hetzelfde spulletje. Want ze maken natuurlijk ook wel raadjes, want ze moeten. In ieder raadje komt dus een eitje. Ja groeit dus een nieuwe bij uit. En ja. dat gaat bij wilde bijen natuurlijk precies hetzelfde. U, u zegt die uh, honingbijen, dat zijn gecultiveerde bijen. Dat kun je dus vergelijken met uh, melkvee. Hè? Je hebt ja. natuurlijk ook wilde runderen... maar is natuurlijk, die zijn ooit gedomesticeerd en gecultiveerd en gecommercialiseerd. Vindt u eigenlijk dan een honingbij een beetje een, ja, een, een, een afkeurenswaardig iets? Nee. Nee. Ik vind het niet afkeuringswaarde, want we hebben ze ontzettend hard nodig ook. en Vooral in de fruitteelt en in de groentekassen. Ze worden echt heel positief ingezet om uh, de boel te bestuiven. Als, het, als uh, er niet voldoende honingbijen zouden zijn... dan zouden we lang niet zo mooi en goed fruit hebben. En groenten. Want Mikke la, uh, vertelde dat net, hè, 153 miljard... en dan het zou ook wel eens 500 miljard uh, kunnen zijn. Bijdragen aan de wereldeconomie. Ja, ik denk ja. dan, ja hallo, zegt het. Natuurlijk uh, een paar van die bijenfreaks die uh, denken... Nou... Nou, klet maar eens wat aan. Hoezo op de wereldeconomie dit soort miljarden? Nee, dat is de bestuiving dus. Als, er, als, er, als, er, als we geen insecten, want een heleboel insecten bestuiven... Hè? bijen uh, doen het extra goed omdat ze zich richten op één soort. En bijvoorbeeld honingbijen, die gaan dan bijvoorbeeld eerst... op de pruim, op de appel, op de peer. Maar nooit alles door elkaar en daarom zijn ze zo goed inzetbaar... Aha. dat ze, dat ze want per appel, soort gaan bestuiven. Want appelboomgaarden, ook bij ons in, in het land... zouden gewoon niet functioneren als je die bij niet had. Nee, als het niet bestoven wordt, krijg je geen appels natuurlijk. Nee, maar uh, voor de helft is het toch zelfbestuiving, geloof ik, voor appels? Of vergis ah, voor ik me nou? appels niet. Oh. Wel, uh, mais is zelfbestuiving, grassen, dat, dat zijn windbestuivers, hè. Ja. En, uh, je hebt... Uh, groente en fruit. Dat gebeurt allemaal door bijen. Door bijen en andere insecten. Ja, ja. ja, en dan heb ik ook nog gelezen dat die bijen. Uh, die moeten dan ook. Een paar keer langskomen bij zo'n uh, appelbloesem. Eén keer is niet genoeg. Eén keer is niet genoeg. Het moet gewoon lekker uh, mm -hmm. allemaal door elkaar zijn. Want als, je, als, je, als het niet goed bestoven is, een paar keer lekker door elkaar ja? de van de meeldraden op die stamper geroust. <lacht> Want ze hebben, ze hebben een het soort. Het, leven het zelf lijken wel. wel hele zachte beestjes, he, maar ja? ze, die, die haartjes, dat zijn eigenlijk een soort borstels. Ja? Dus ze borstelen daar lekker langs. Ja? Uh, let wel, het is geen aaibaar dier, hoor, sowieso niet. Maar ze borstelen er dan zo langs. En als dat niet goed gebeurt, dan krijg je bijvoorbeeld... maar een, een vervormd appeltje, of peertje, of pruimpje. Dus een soort halfappeltje, of met een gat erin. Of... Dat heeft gewoon te maken met een goede bestuiving. Dat het mooi rond is. Doen die appelkwekers er iets speciaals aan... om te zorgen dat het heel aantrekkelijk is voor die bijen... om daar rond te zwiepen? Nee, nee, want de, de, de, de bijen ze vinden, ze vinden de bloesems van de appels... natuurlijk het allerlekkerste wat er is. Of de andere, andere fruitbomen. Nou ja. De enige wat de, wat de appelmensen moeten doen is, of gaan doen... is bijkassen neerzetten. En dat gebeurde ze ook altijd en overal. Ja. Hebt u zelf ook een bijenkast? Want ik heb u als uh, imker, geloof ik, aangekomen. Natuurimker, heb ik u Een natuurimker, ja. En en ook weer is... een verschil maken tussen een reguliere imker en natuurimkers. En een natuurimker, dat, uh, die, die halen geen honing. En dat zijn geen honingoogsters. Maar die, die doen het vooral voor de gezondheid van de bijen. En het blijven bestaan van de bijen. Maar wat doet u dan? Uh, wij hebben een, een, een kast. En die is, zoals ik je ook ja. liet zien, die hebben lange. Uh, ramen en die scheiden niet de honing van, de, van het volk. Mm -hmm. En dat doen reguliere imkers wel, omdat ze graag die honing willen oogsten op een makkelijke manier. Zo hebben ze die kast ook ontwikkeld. Ja. En wij natuurimkers. Het volk kan dan niet bij die honing? Het volk kan dan wel bij de honing, maar, maar uh, het, ze moeten toch door een rooster heen. Uh, want. De honing, die is die, die is gewoon, dit is gewoon een aparte afdeling in de kast. De honingkast en, en het kast waar het volk in wordt grootgebracht. Ja. En u zegt, het gaat mij niet om die honing. U oogst dus ook geen honing? Nee, ik oogst geen honing. Ik heb wel eens wat over in, in februari... maar het is eigenlijk heel zeldzaam. Ja, dus dan moet u alsnog een potje honing in de winkel kopen? Nee, nee. Ja, ik vind de honing heerlijk. Maar als je er veel van weet, dan ben je heel zuinig... Op uh, wat je gaat gebruiken van die beesten. Want je ziet hoe ontzettend hard er gewerkt wordt. voor dat hele kleine beetje. wat ze er allemaal voor moeten doen. En ik uh, bewaar het voor de mensen met een, uh, die ziek zijn, oude mensen. Die, die wat versterking. Het is een soort medicijn, zoals vroeger. Hè? Vroeger hadden ze eigenlijk vooral honing en dat soort dingen als medicijn. Ja, waar werkt het en dan kinderen onder? met uitslag. En die moeten dan als ze honing krijgen van de omgeving zelf... waar ze in zitten, dan gaat dat, gaat dat vaak ook over. Ja. En die honing die u zegt... Ik, ik hou wel eens een beetje over van die wilde bijen. Is dat dan betere honing dan uh, die honing die... van de honingbijen wordt geproduceerd? Of kun je dat niet zeggen? Nee, dat kun je niet zeggen. Nee. Dat is gewoon allemaal honing. En die bijen die maken gewoon altijd goede maar, honing. Of ze nou... u, u zegt... Ik, ik zie hoe ontzettend hard ervoor een gewerkt moet worden... voor een heel klein beetje honing. Dus ik, ik, ik eet er niet zo heel erg veel van. Maar als je dan in de supermarkt komt... en je ziet die, die enorme en schappen met honing... ja, dat, dat moet dan bijna zeer doen. Ja, dat vind ik niet leuk, nee. nee. Maar ik weet ook dat het voornamelijk ook suiker is, hè, wat erin zit. Ja. En uh, om echt een hele kwalitatief zeer goede honing te, uh, te verkrijgen... Uh, ja, dan moet je echt veel meer voor betalen. Dus ja. al die enorm goedkope honing is, is voornamelijk suiker. Ja. U, en hoe komt dat dan? Want het zijn toch echt bijen die die honing gemaakt hebben? Uh, ja, maar ze worden, ze worden dus gevoerd... de honing wordt er afgehaald... en dan krijgen ze de suikerwater voor terug... Aha. en dan maken ze weer nieuwe honing van. Ja, dus ja. het smaakt wel naar honing. Oh, die, die bijen krijgen suikerwater? Uh, die krijgen suikerwater, ja. Oh. Ja. ja. Nou is er vandaag dus zo'n telling... Uh, ja. Je, je gaat niet alleen tellen, het is ook de bedoeling... dat je soorten onderscheidt. Maar hoe, stel je voor dat ik dat leuk vind. Ik heb eh, twee appelbomen in de tuin. Daar ga ik ervoor zitten. Ik heb geen idee wat ik moet doen. Nee, nee dat, maar dat, het, het hoeft ook niet helemaal perfect. Hè. Het gaat erom dat de, de mensen in Nederland... Uh, eventjes kijken op Nederland Nederlandzoomt. Dat is een website, Nederland Nederlandzoomt. Ja. Daar, daar, daar staat hoe het ongeveer te doen is. Er zijn ook verschillende soorten bijen staan daarop. En dan moet je een half uurtje gewoon lekker gaan zitten in je tuin... of een beetje rond gaan lopen. Ja. En dat is het. Je moet het even voorbereiden door die website op te gaan... en een beetje nabereiden door de formulier in te vullen... van wat heb je Want nou allemaal gezien? Want ze willen toch ook weten wat voor bij het dan is? Ja, Hoe herken je die? Uh, nou, hier heb je een kaart. Dat staat op die site. Ik ja, ben hallo, er gisteren ik, even geweest. Ik, ik, ik zie er 35 van die al heel dingen. Het zijn allemaal je, dezelfde. Als, ja, als snel het, de klokjes dikpoot van de gewone slopkous bij van de rood potige groef bij onderscheiden? Dat is eigenlijk niet echt mogelijk, maar je kan wel bepaalde... Je kan wel zeggen, ik heb zoveel bijen gezien die er ongeveer zo en zo uitzien. Dat kun je wel op het formulier zetten. Je kunt nog eens een fotootje maken. Voorzichtig natuurlijk. Hoezo? En dan ga je een beetje googelen, of, of hoe, hoe dat tegenwoordig ook heet. Ga je even zoeken, kijken of je erachter komt. En... Um, dat moet het dan worden. Zo. Ja. Je moet het niet, niet al te goed willen, want nee, ik ben u... er ook al jaren mee bezig. En ik ken ze ook natuurlijk niet allemaal. Nee, maar u, zegt, u zegt zo expliciet, je kan een foto van maken, maar dat moet je eigenlijk niet doen. Hou die beesten niet van? Uh, jawel, en, en, en, je moet het voorzichtig doen. Al, zij hebben echt helemaal geen boodschap aan een fotograaf, de fotograferende heer. hoor. Want ze zijn heel hard bezig om die nectar en die stuifmeel uh, bij elkaar te krijgen. Ja. En die stuifmeel, dat smeren ze aan hun achterpootjes. Dus er zit een soort mandje, dan kunnen ze het dan afsmeren. Zo. Ja. Je ziet ook wel eens bijtjes uh, vliegen... en die hebben echt zo'n gele klont aan ja. hun pootjes. Ja. Nou, dat is dus die stuifmeel en, dat, en, de, en de nectar die slaan ze op in hun, in hun maag. En dan komen ze terug in de kast en dan wordt het allemaal een beetje heen en weer gegooid tussen, de, tussen verschillende bijtjes. Zodat de, die nectar is heel waterig, zodat het water eruit dampt. en daar krijg je dus honing van. En er zijn ook allemaal chemische stofjes die ze zelf erin gooien, die dus, dus hartstikke gezond zijn voor zichzelf. Daarom vind ik het dus ook belangrijk dat ze hun eigen honing mogen eten ja. in plaats van suiker. U houdt, ze, u houdt van de bijen, ik merk het. Ja, ja. ik hou van het En het, van het. Wordt tijd, het wordt tijd dat, uh, dat, die bijen weer, uh, dat het weer beter met ze gaat, hè? want door landbouwgif en allerlei andere toestanden is die bijstand achteruit gehold. Uh, ja, de bijstand is achteruit door verschillende oorzaken. Hoor. Niet alleen de bijengif, de imkerij zelf, wat ik al noem, mm -hmm. uh, kunnen ook nog best wel uh, een stapje maken. Mm -hmm. uh, klimaatverandering, hè. het is het. Het komt nu zelfs voor dat de, de, de bloei van bepaalde planten... die komt niet meer overeen met de geboorte van de bij... waarvoor die bloemen bestemd zijn. Veel de bijen zijn namelijk uh, afhankelijk van een bepaald soort bloem... of struik of boom. En um, uh, je, je, je weet dat op de veengronden... Ja. Uh, bloeien andere bloemen dan op de zandgronden... Dus, dus gaat dan niet zelfs lopen, op de zandgronden hè? zijn er bepaalde plantjes... en van dat plantje is een bepaalde specifieke soort bij afhankelijk. Ja, dan maak je het jezelf ook wel erg moeilijk, hoor. Dan, ja, dan, ja, zo maar, zijn ze ontwikkeld, ja. hè. Maar er worden tegenwoordig zoveel wegen aangelegd. Uitbreidingen, de, die bloemenranden. Van de landbouw is veel intensiever geworden. Dus dat verdwijnt allemaal. Dat specifieke van bepaalde landschappen. Dat is aan het verdwijnen. En dat is ook een van de grote oorzaken... van het verminderen van de soorten wilde bijen. Ja, Moet je nog eigenlijk... een beetje uitkijken voor het prikken van die beesten? Of valt dat allemaal mee? Ja, dat valt heel erg mee. Ja? Het is... Je wordt voornamelijk geprikt als je erop gaat zitten bijvoorbeeld. Of je gaat, ernaar, je gaat slaan. En dat moet je natuurlijk... Je moet het bij mij niet doen. Maar dat moet je bij de bij ook niet doen. Of een imker die maakt de kast open. En ja, dan doe je een kap op. Maar als ik gewoon sta te kijken. Ik kan er gewoon met mijn handen in. Want ze zijn niet uit op prikken. Ze, zijn, ze doen het eigenlijk alleen maar ter verdediging. En uh, nergens anders voor. Maar als je geprikt wordt... Dan moet je wel eventjes uh, uitkijken. Ja, dat is. Ja. Dat is uh... Nou, er is er een hoop over te vertellen. Ik heb er in de uh, afgelopen kwartier een hoop bijgeleerd. Dankjewel, Maaike Klumpen, Natuurimker. Het ging dus over de verontrustende bijstand. En mensen moeten zich daar gewoon eens wat meer in verdiepen. En die kunnen dus terecht op nedlandzond.nl en allemaal lekker, het is mooi weer in ja. de tuin gaan zitten. En, en de in de tuin ook uh, bloemen en struiken en bomenplanten Want, die goed zijn voor de bijen. Staat er ook op... allemaal. Drachtplantenkalender.nl en bijenplanten.nl. Kun okay. je opzoeken. Oké, okay, dankjewel. Maaike okay. Klumper. Vrouwen worden steeds later moeder. De gemiddelde Nederlandse vrouw is 30 jaar oud als haar eerste kind krijgt. En het aantal vrouwen dat na hun veertigste een eerste kind krijgt neemt toe. Er is sprake van een opgerekte vruchtbaarheid... die wordt geholpen door de vooruitgang in de medische wetenschap. Een slimme meid vriest haar eicellen op tijd in of wendt zich na haar veertigste hoopvol tot een IVF-kliniek. Larissa Pans schetst de stand van zaken in de medische wetenschap... en het vruchtbaarheidsonderzoek in haar boek Onbeperkt Vruchtbaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wat is er op dit ogenblik allemaal mogelijk eigenlijk in Nederland... als het, uh, de uiterste houdbaarheid datum va van het moederschap zich aankondigt... om het maar prachtig te formuleren? Ja, het is een mooie overgang naar de bijtjes. Nou, ook. Zo is het. dat is heel net te denken. <laughs> um, ja... Het probleem is eigenlijk meteen, en de eerste is in het probleem, uh, dat er in Nederland uh, niet zo heel veel mogelijk is. Vrouwen denken dat er heel veel kan. Ze denken van nou, uh, er is toch IVF, uh, dat is uh, voor mij geschikt als het niet meer op natuurlijke wijze lukt. En dan ga ik naar zo'n kliniek toe en dan uh, nou, worden mijn ijzellen met zaad van mijn man of vriend of wie dan ook bevrucht. Uh, dat kan, maar dan moeten je ijzellen nog kwalitatief goed genoeg zijn. Um, en als dat niet zo is, dan heb je echt een groot probleem. Want dan moet je dus op zoek gaan naar donoreicellen. Uh, in Nederland mag je die donoreicellen mag je niet te koop aanbieden. Je mag ze dus ook niet kopen. Dus je bent afhankelijk van een je zus of een goede vriendin of iemand... Uh, die jonger is dan jij en die goede eicellen heeft. Maar dat betekent dus wel dat je genetische materiaal... niet meer van jezelf is. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. En ja, dat is natuurlijk een probleem. Uh, tenminste, het kan nou een ja. probleem zijn, het hoeft niet. Um, maar het is heel erg lastig om aan die donoreizellen te komen. Dus uh, voor Nederlandse vrouwen, als ze in Nederland willen blijven... Um, is het dan gewoon heel ingewikkeld geworden. En laten veel buiten. dames zich dan al zeg maar, in de vroeg stadium... eigenlijk die eicellen invriezen. Onder nou ja, precies, het motto. dat wilde ik ook nog. Zeggen Dat kan natuurlijk ook een optie zijn, maar dan moet je dus... Maar dan ja, denken mensen niet aan. 35 jaar zijn, liefst 30 jaar. Uh, want daarna kunnen die eicellen al uh, te slecht van kwaliteit zijn. En wat ook het probleem is, het is nog behoorlijk experimenteel. Dus dan heb je ze ingevroren, ben je zo rond de 10.000 euro verder... heb je een mooie hoeveelheid embryo's. En dan uh, is het maar de vraag of het gaat lukken. Er wordt altijd, tenminste, al heel lang gezegd... luister, dat mogen allemaal mogelijk zijn enzovoort. Maar hou er goed rekening mee... Uiteindelijk ligt dat ver voor je dertigste, de echte uh, vruchtbaarheidsdatum. En dat het meeste kans op gezonde dingen. Toch? Ja, dingen. Dat, nou ja, ik, ik denk, kijk, tussen dertig en 35 jaar heb je nog wel een hele goede kans. Alleen heel veel vrouwen denken na, rond de vijfendertigste, nou, nu ga ik aan kinderen beginnen. Nu kan oh. het, nu heb ik de juiste man gevonden, nu voel ik me er klaar voor. Ik heb een wasmachine. Ja, ik heb een redelijke woning. Uh, en ja, daar moet je gewoon rekening mee houden dat het dan al te laat is. En uh, toen ik ging schrijven dacht ik wel van nou het is toch prachtig dat het allemaal kan. En uh, dat vind ik ook nog steeds hoor. Maar ik ben wel reëder geworden. Ik bedoel je moet niet al je kaarten daarop inzetten. Want dan, heb je echt, uh, dan kun je zo komen te staan dat je toch uiteindelijk afreist naar zo'n vruchtbaarheidskliniek in het buitenland. Omdat het allemaal echt niet meer lukt. En dat je toch uh, nou ja, voor de bijl gaat voor zo'n ijzel van een donor uit Spanje. En dan wordt het een dure hobby hè? Ja, ja, dan wordt het, dan wordt het prijzig. En, en dan heb je dus ook een kind dat niet genetisch aan je verwant is. Je weet niks van de kwaliteit van die eicellen. Uh, dus het is echt een optie B. Het is ja, en, niet... en dan kom je hier, dan, dan is het bij wijze van spreken gelukt. He, ik heb daarover gelezen in je boek. En dan uh, zeggen die Nederlandse gynaecologen... nou ja, dit, dit vinden we eigenlijk ook niet zo fantastisch... maar ja, we helpen je toch maar verder. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, er zijn ook heel begripvolle gynaecologen. Want er zijn, gynaecologen begrijpen heus wel de kinderwens van vrouwen en mannen... Maar zij zien natuurlijk vooral medische risico's. Dus als je niet eerlijk bent als vrouw... en je komt als 51-jarige terug, je bent zwanger... en je zegt, nee hoor, het is natuurlijk gebeurd. Uh, dit was een godswonder. Um, ja, dan denkt zo'n gynaecoloog van, ik geloof dit niet. Maar goed... Uh, Ga je rang maar. Ja, nou ja, is, ja, ja. Het, het kindje zit eraf. En ja, wat moeten ze ook kindje. doen? Nee, ja, niks. Maar het is wel zo... Um, als, het, als je een... Um, zwangerschap hebt, heb je misschien heb je meer kans op uh, miskraam... op afstoting van het vruchtje, vroeggeboorte. Dus er zijn wel degelijk medische risico's... die je beter uh, kan weten als gynaecoloog. Je Kun moet dat je... vaker controleren. Ja, je had het over iemand van 51. Kun je dat eindeloos oprekken? Hè? Dat je dus een eicel van iemand anders uh, koopt. Hè? Want het is vaak gewoon ja. kopen. Er zijn vrouwen in bepaalde landen... die daar gewoon hun gezin van onderhouden, begreep ja. ik. Um... Kun je dus op je 65ste zoiets ook nog voor elkaar krijgen? als je dat Ja, wil. ja dat vond ik zelf eigenlijk ook het wonderbaarlijke. Dat kan ja. als je maar in goede gezondheid bent. En natuurlijk een goed donoreizel krijgt en goede begeleiding. Maar eigenlijk een fertiliteitsarts die ik sprak... die zei het is een fluitje van een zend bij vrouwen na de menopauze. Mits je gezond bent. Uh, want je baarmoeder wordt geprepareerd met hormonen. Dus uh, je kan weer uh, zwanger worden. Nou, je krijgt een goede embryo um, geplaatst. Uh, geplaatst. Mm -hmm. Die innesteling lukt. Nou, en dan krijg je geplande keizersnede. Je wordt goed begeleid. Uh, regelmatig een echo. Dan is het uh, heel goed mogelijk. En in India is een vrouw van 70 bevallen. In Nederland is 63 jaar uh, een vrouw, Tineke Gezink, de ja. oudste moeder. Um, nou ja, het kan gewoon. Ja, een ja. andere manier. Natuurlijk, om het voor elkaar te krijgen als je per se een kind wil, is draagmoederschap. Dat is weer het tegenovergestelde. Eigenlijk, dat je ja. soms met je eigen genetische materiaal, hè, dus dat je bijvoorbeeld wel een Eicellen hebt en je hebt ook een, een man met goed sperma, dan kan je dus, laten we zeggen, je eigen genetische embryo bij iemand anders uh, laten groeien. Ja, dat, dat is hoogtechnologisch, draagmoederzwangerschap. Ja. En dat is natuurlijk, uh, ja, het lijkt mij prettiger, omdat je natuurlijk dan wel je eigen kindje uh, krijgt. Ja, wat is eigen, hè? dat is. Ja. Ja, wat is eigen? Ja, zit het in de buiken is het dan van jou? Ja. Want dat zeggen weer de moeders die donor ja, ja. uh, zwangerschap hebben. Die zeggen, ik heb het gevoed met mijn sappen. Het, uh, ik mm -hmm. heb het gebaard. Ja, daar kun je, ja, wat is moederschap? Of wat is ouderschap? Nou ja, dat, dat ja. Zijn natuurlijk, je komt natuurlijk ongetwijfeld allerlei morele kwesties tegen... als je met zo'n boek bezig bent. Want wij hebben ja. hier in Nederland hebben we gezegd... geen commerciële activiteiten in die hele vruchtbaarheidstoestand. Maar in andere landen denken ze daar weer heel anders over. Ja, en daar is het gewoon ook een gat in de markt. Ja. En, uh, ik vind het wel een integere... Gehouding hoor van Nederland. Want ik bedoel, je wil eigenlijk niet dat arme vrouwen hun. Eizellen, of hun nieren, of wat dan ook verkopen. Of hun lichaam. Ja. ja. In India, hè? Dan, ja. Dat ja. ja, ja, gebeurt op de... grote schaal op dat moment, hè? Ja, ja het, het lastig is, er zijn geen cijfers. Uh, want zorgverzekeraars houden het niet bij... omdat het natuurlijk niet vergoed wordt. Nee. Die klinieken hebben er ook geen belang bij. Uh, ik wilde zelf heel graag cijfers hebben in mijn boek... maar dat, dat bleek gewoon heel erg lastig. Um, maar die klinieken groeien als kool. Uh, alleen in Nederlandse vruchtbaarheidstoeristen naar Spanje... is al 8000 per jaar... Dat was in 2016. En dan heb je ook nog Tsjechië. Dan heb je ook nog Griekenland, eh, Oekraïne, Georgië. Dus ik ben heel benieuwd. Ook en bij wie het niet gelukt is. Dus dan zijn ze wel gegaan, maar is er geen zwangerschap gekomen. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, moet het een behoorlijke. En zitten kleinere... er nog grote risico's aan? Nou ja. Um, je weet natuurlijk niet uh, wat de kwaliteit is van die eicellen. Je weet ook niet uh, of ze het goed doen met de hormonen spuiten, met uh, terugplaatsen. Natuurlijk zeggen ze allemaal dat ze de beste kliniek zijn, een 100% garantie op een wow. gezonde baby. Maar ja, het is natuurlijk veel minder transparant dan in Nederland. Het is ja. toch commercieel? Nou ja, wat jij in je boek ook aankaart, je zegt van je krijgt dus kinderen die ja, onduidelijk genetisch, die hebben ouders, maar die hebben genetisch zijn die ouders weer anders. Want het is soms een eicel waar niemand weet waar die vandaan komt heb je ook nog anonieme anonieme spermadonor. Ja. Dat mag in Nederland niet meer, maar in buitenland nog wel. Uh, de regelgeving is hier ook niet op, uh, op toegerust. Je schrijft vandaag in de NRC in, uh, een, een stuk, opiniestuk. Je zegt dat het familierecht moet eigenlijk veranderen. Ja. Met al dit soort ja. fratsen. Nou ja, een beetje ja. moeilijk zeg maar. Nou, ik, ik dacht wel, als je het echt gaat uh, doorredeneren... van dit is er aan de hand. Deze kinderen zijn er, ze zijn geboren. Ze zitten misschien nog ja. nu in buiken van 40 en 50 plus moeders. En uh, die belangen moeten toch behartigd worden op de een of andere... Manier. En dat kunnen zij zelf niet doen. De wensouders, ja, die zijn er ook niet mee bezig. Dus de politiek moet toch gaan bedenken hoe gaan we die kinderen helpen. En dan gaat het om die positie van die kinderen. Want die kinderen ja, kunnen op alle mogelijke manieren gewoon zeg maar, op zoek gaan naar hun oorsprong en daar totaal in verdwalen. Ja, dat is zo. Maar je ziet dat de kinderen die uh, nu zijn verwekt, of toen door tijd zijn verwekt met een uh, kunstmatige inseminatie, de, de, de kitkinderen, dat die ook nu met de rechtszaken afdwingen, dat ze recht hebben op DNA-testen. Dat ze willen dat, uh, dat klinieken hun administratie laten zien. En eigenlijk kun je dat nu ook voor zijn door te zeggen... een kind heeft recht op afstammingsinformatie. Je moet toch weten waar hij of zij van, vandaan komt. Uh, dus... En dan kan je niet zeggen... Ja, het is een ijssteldonatie in de Oekraïne geweest. Ja, het wordt natuurlijk een heidenskarai. Dat, dat weet je nu al. Alleen, ik denk wel... Uh, doe die discussie, ga die discussie aan. En uh, voor... Uh, ook voor de wensouders, want ik snap hun wens wel, hoor. Ik bedoel, ik, ik heb echt wel empathie voor ze. Hartelijk dank. U hoorde Larissa uh, Pant. Ze schreef dus het boek... Ja, nou, zeg het maar. Onbeperkt vruchtbaar heet het boek. Een zoektocht naar de uiterste houdbaarheidsdatum van het moederschap. Blokken van Bordewijk kwam vorige week helemaal tot leven. Nadat ik dat hele boek had geprobeerd met een lineaaltje te tekenen... kon ik nu eindelijk rustig uitademen. En levendig wordt het weer. Zaterdag ontvangen we de vele malen bekroonde Vlaamse schrijver en dichter... Peter Vergelst over zijn nieuwe roman Voor het Vergeten. De achtste kandidaat voor de titel Beste Leraar Nederland stelt zich voor. En het Meertens Instituut neemt afscheid van de man... die de taalgeluiden van Nederland heeft gedigitaliseerd. René Appel bespreekt de TNA van André Haas.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 Kijk op credion.nl voor de adviseur in de regio. De eerste drie maanden geen abonnementskosten bij een alarmsysteem. Kijk op veenstra.com.